Gistermiddag was er op de A28 bij Harderwijk een kettingbotsing... waarbij elf voertuigen op elkaar reden. Daarbij raakten vier mensen gewond. De kou houdt ook Oost-Europa nog in zijn greep. Bijna 200 mensen zijn om het leven gekomen... van wie meer dan de helft in Oekraïne. In het noorden van Slowakije is een temperatuur van min 37 graden gemeten. In Roemenië maken hulpverleners zich zorgen... over het lot van kinderen in onverwarmde huizen... In de stad Iasje aan de oostgrens is een baby van vier maanden overleden doordat het in huis 20 graden vroor. Uit voorzorg zijn negen kinderen uit ijskoude huizen gehaald. Hulpverleners vrezen dat misschien wel 15.000 kinderen in Iasje gevaar lopen. Het winterweer heeft ook gebieden bereikt waar het normaal gesproken vrij mild is. Zo zijn het Colosseum en het Forum in Rome gesloten vanwege de zwaarste sneeuwval sinds de jaren 80.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van deze week. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zoal staat te gebeuren... in deze donkere uren, dan kunt u kijken op teletextpagina 331... of u gaat naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. En wilt u de samenstelling in uw mailbox ontvangen... stuur dan even een bericht naar noraradio 1nl en zet in het onderwerp mailinglijst. We zijn er deze nacht, opnieuw tot zeven uur in de ochtend. En met we bedoel ik dan technicus Anne Baakma en ik, uw gastvrouw Nora... later komen gast en regisseur de gelederen nog versterken. Tot die tijd nog heel veel radiopracht van de diverse omroepverenigingen. De komende twee uren zijn gewijd aan een zomeraflevering... van de Avonden uit 2011. Dat is een serie van de VPRO waarin kopstukken uit de cultuur aan het woord zijn. Schrijvers, fotografen, acteurs, een architect, schilder, dichter, cabaretier, journalist en muzikant. Ze praten over wat hen beweegt op een locatie naar keuze. In deze aflevering begeleidt Hans de Geus schrijfster Esther Gerritsen... bij enkele van haar dagelijkse bezigheden. Haar denken, of moet je het misschien dwanggedachten noemen... kan niet worden uitgezet. Bij niemand kan dat, maar Gerritsen topt al een uh, beetje met een al te aanwezig bewustzijn. Ook in routinematige handelingen. Bijvoorbeeld bij het kopen van een brood of het spelen van een potje voetbal. Haar laatst verschenen roman Superduif... werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Esther Gerritsen vierde op 2 februari haar 40ste verjaardag. We gaan nu in deze winterse nacht terug naar de zomer van 2011. Esther Gerritsen en Hans de Geus in Zomeravonden. Welkom bij deze speciale zomeravond... waarin we dagelijks een gast uit de wereld van de kunst en de cultuur aan het woord laten... en met wie we ergens heen gingen naar een plek die veel voor hen betekent. Een verslag daarvan kunt u vanavond horen. Vandaag dus met schrijfster Esther Gerritsen. Esther Gerritsen werd geboren in 1972. Ze groeide op in Gent, nabij Nijmegen. En ze studeerde drama schrijven en literaire vorming... aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht... Ze schreef ook veel theaterteksten, onder meer voor het Syndicaat, Toneelgroep Amsterdam, Victoria, het Gasthuis en Kezen Co. In 2000 debuteerde ze met de verhalenbundel Bevoorrecht Bewustzijn. En ze werd direct gezien als een van de grote jonge literaire talenten. Meerdere romans volgden. Haar laatste roman, Superduif, kreeg een nominatie voor de Libris Literatuurprijs in 2011. Zeer recent verscheen haar laatste boek, Je hebt iets leuks over je. Een verzameling essays en columns die verschenen in diverse kranten en tijdschriften. In de VPRO-gids is ze wekelijks te vinden met een korte column. Luistert u naar een gesprek dat ik had met Esther Gerritsen. schoenen worden nog gepoetst. Ja, serieus. Ja, nou, we gaan. Ja. ja. Kom maar, Teddy, we gaan naar de crash. Mag in de buggy? In de buggy. Mag je in de buggy? Mag in de buggy? Ja, dat is leuk. Tot kijk. Hoi. Hoi. Ja, zet zijn me eerst even buiten, ja? Maken? Oh, kijk is aan. Het gaat eigenlijk bijna nooit meer in, dus nu is het ineens een soort. Ik uh... Want ze kan eigenlijk al lopen. Ja, nou ja, nou, dat doet ze dan niet. Dan mag je de maar Dan ben je heel met de fiets of ook met een drie-dealer, maar ineens past dit een grote attractie. dus. Dat uh, is uh. ook nog vastgemaakt. gemaakt. Oh, een beetje zon, die kan niet bij! Wel, die kunnen we wel langs, langs de stijgen. Teddy wordt naar de crash gebracht. Kun je dat. Uh, een van die dagelijkse rituelen? Dat is absoluut een dagelijkse ritueel. Nou ja, drie, drie keer per week. En dan. Uh, daarna begint het werk. Is het lastig om je kind erachter te laten? Nee. Nee? Nee, nee, zij vindt het ook niet erg lastig om achter te blijven. Nee, ik heb er natuurlijk wel heel veel over gehoord. Over het schuldgevoel van de moeder. De eerste keer ook niet? Uh, nou ja, het is een beetje... Ach, het is een beetje spannend, zo'n eerste keer. En dan durf je niet zo ver van de crash vandaan te gaan. Maar ja, het, het went toch ook wel heel snel. Ehm... Ik hou ook heel erg van het leven zonder kind. En ik vind het een feest dat ik dan s'avonds een kind kan ophalen. Ik kan wel echt denken, oh, overdag andere kinderen zie... oh, ik mag er straks ook weer een gaan halen. Ja. <laughs> ik, ik heb er een. Ja, nou, misschien dat juist door die afwisseling blijft het... Uh... Ja. Blijft het heel leuk dat je ook beseft zonder haar dat, dat, dat, dat zij er niet is... en dat het dan weer leuker is dat ze er wel is? Ja, het is, het is, leuk, ja, het is altijd leuk om ergens van weg te gaan zodat je terug kan keren, ja. toch? Ja. Zo is het ja. ook bij kinderen. Nee, het is een feest, hoor. Ja. Om een kind te hebben. Ja, want je wist al vrij lang geleden, schreef je daarover... dat je eigenlijk wel wist dat, dat, dat zij of hij of dat er ooit een kind zou komen. Dat is nooit echt een vraag geweest voor nou, het is een beetje, je gooit ermee op... en je denkt, ja, en later krijg je kinderen, dat denk je dan. En dan op een gegeven moment moet je er serieus over na gaan denken. En dan denk je, lang. nou, laten we dat toch maar niet doen. <lacht> en dan toch maar wel. Um, maar het is gewoon het is iets waarmee je mee als kind mee opgedacht Ik dacht altijd, als, ik, als kind keek ik heel graag in de fotoalbums van mijn ouders... van voordat ik er was. Dat vond ik eigenlijk de interessantste fotoalbums. Dat die mensen een heel leven hadden voordat ik bestond en ik dacht dan ook altijd ik moet ook goede fotoalbums bijhouden voor mijn kinderen later dat is leuk alsof je alles zo mijn leven daarvoor ook wel bekeek door de ogen van een soort nageslacht <totstuk> maar ja wie weet is ze niet zo geïnteresseerd in mijn fotoalbums straks Nabelkop heeft daaruit. Is dat niet hij? Of hij beschreef iemand die daar helemaal van in paniek raakte. Dat er voor hem een wereld bestond zonder hem. Waardoor hij heel erg zijn eigen sterfelijkheid voelde. Maar dat heb jij niet met die foto's gehad van voordat jij er zelf ook. Nee, ik vond dat heel interessant. Ja, dat ik. Ja. Zo kan je er ook naar kijken natuurlijk. Nee, ja, dat heb ik nog nooit gedacht. Nee, want het, het, het riep alleen maar op me van. van... Nee, nee, eigenlijk alleen maar de fantasie. En dus later heb ik ook mijn fotoalbums waar een kind in zal zitten kijken. gevoel van, van, van dat, dat alles doorgaat natuurlijk. Kringloop, ja. en doorgeven, denk ik. Ja. We zijn er. Ja? We zijn er. doen, want Dat ging makkelijk, hè? Ja, dat stelt niets voor, dat afscheid, hè? <laughs> Misschien dat ouders er meer van maken dan kinderen, hè? Maar dat zie je nu eigenlijk ook. Hoewel, dat weet je niet zeker. Nou, Dat, is wel ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar misschien moeten we soms... Ja. Er zijn kinderen die huilen gewoon altijd bij afscheid. En natuurlijk als, als je eigen kind dat niet doet, dan is het natuurlijk fijn om te bedenken dat, je, dat het allemaal aan jouw eigen briljante opvoedingstactieken ja. ligt. Maar dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Ja. Nee, dat gaat heel simpel. Zijn bepaalde dingen voor jou duidelijker geworden of makkelijker? Of euh, zijn dingen die gaan oplossen sinds je een kind hebt? waar je vroeger meer mee topte dan nu? Ik ben bang van niet. Nee. Er is natuurlijk één grote angst bij. Dat er iets met het kind gebeurt. Uh... Maar dat is een ander soort angst dan de... Angsten die je in veel van je boeken en stukjes ah. beschrijft. voor dagelijkse Je bedoelt om dagelijkse zorgen en angsten minder worden... omdat je realiseert wat belangrijk is. Zo Bijvoorbeeld het... omdat je gewoon te druk bent... of je geest wordt meer ingenomen door die ene grote angst... of dat ene grote geluk. of Die ene grote drukte gewoon heel praktisch. Nee, ik ben bang van niet. Ik ben bang dat, dat, dat ik... Ik kan niet zeggen dat ik dat wezenlijk door verander. Je gaat iets efficiënter met je tijd om... En. Nee, ik. Er komt iets heel groots bij. Ja. Maar dat drukt geen andere dingen weg. Want je hebt ooit ge geschreven. Uh, in een stuk. Uh, dat je op een gegeven moment ook uh, wel klaar was. Met alles. Met al je vrienden delen. Al je interne. Dat je dat wel makkelijker voor je kan houden. Misschien met zo'n kind erbij dat het dat nog meer is. Uh, ja, nou dat, dat, ja, ik denk dat ik bedoelde dat, je, dat, dat ik vroeger dacht dat, dat je eerlijk moest zijn. En dat dat betekende... Uh, dat je eerlijk moest nee, zijn? dat je het gevoel had dat je eerlijk moest zijn. En dat je alles, alles wat, je, wat je denkt, ooit dacht ik, eh, lang geleden... dat Alles wat je denkt en voelt dat je dat moet delen. En dat dat een vorm van eerlijkheid is. En... Um, en ook steeds meer achterkwam dat, dat... dat het meer ging over een soort, soort, soort behoefte... om overal alles wat je denkt op te biechten... om jezelf te verlichten. Dat en dat zou helpen of zo. Ja, en dat dat niet, niet een soort nobel iets was... dat delen van al die gevoelens en gedachten met andere mensen... maar een, een, een poging om jezelf ervan te verlossen, van te verlichten. En dat kan ook. En, en dat, het idee dat dat dat dat dan de waarheid is wat je denkt en voelt... dat dat eigenlijk ook niet klopt. Dus ik, ik weet nog dat ik wel eens tegen mijn man iets zei over mezelf. Ik weet helaas niet meer het voorbeeld waar het over ging, maar... dat ik iets opbiegte over wat ik dacht. Iets over, nou ja, iets over mijn slechte karakter. En er dacht ik een tijdje over die, Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, dat zeg jij wel, dat je zo denkt of voelt... Maar je hebt gedacht dat dat zou kunnen zijn. En we denken allemaal wel eens iets. omdat het mogelijk is om te denken. maar daarmee is het nog niet waar. Dus ik bekende een soort slechte gedachte voor mezelf. En hij, hij, hij, hij ontkende gewoon dat dat de waarheid was. Dat dat alles was. Dus, dus je was te, te geforceerd op zoek, misschien. naar geheimen. Nou, het is meer dat ik dan. dat ik. dat ik. Dat ik uh, heel lang een soort. Um, Gaan we die kant op trouwens? Ja, dat is goed. Een soort naïef beeld heb. Oh, ik vind het wel een leuk hoek. Goedien we die wel okay. gaan. Op <laughs> zoek naar koffie. Ja, dat is wel wat verderop. Maar dan Wees wandelen goed. we een eindje. Ja, dat is ja. wel lekker. En dan heb je ook ja. nog goede koffie. Nou, nee, dat, dat je... Kijk, als je bijvoorbeeld de hele tijd slechte dingen over jezelf denkt... of goede dingen, dat maakt niet uit. Dat wil niet zeggen dat dat... Dat die gedachten verwijzen naar, naar, naar, naar wie jij bent, alleen maar. Dat is, je kan het niet laten om dat te denken. Maar zo van zeggen die, misschien zeggen die gedachten wel niet zoveel over jou ja, of hoe je dus jezelf ziet. Ik zegt niet dat dat echt een eigenschap is van jou ja, of iets met, met wat slecht aan jou is. Ja, ja. En ik, lang, ik denk dat ik heel ik, lang. Ik, ik heb altijd het idee dat ik voor, voor een heel groot deel heel, lang heel naïef ben geweest. Dat ik een, dacht dat, dat ik. Um, dat mijn gedachten ook zuiver moesten zijn. Dus ik weet dat we ooit. Uh, een be beetje. Maar heb je dat van, uh, van je katholieke opvoeding? Nou, mee? ik had net gezegd, een beetje katholieke opvoeding. Daar heb je, je hebt zo'n dus uitspraak van. Een, een moord willen begaan is net zo erg als het een moord begaan, geloof ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, toen ik dat als kind hoorde, dat is echt een afgrijzelijke uitspraak. Zo van, oh, als ik nou maar niet even denk. Dus dan zijn je gedachten ineens heel en je gevaarlijk. Ja, denken natuurlijk. Ja. Dus, de dus gedachten dat... laten zich niet moeilijk dwingen in ieder geval. Ja. En gedachten zijn, zijn ook gevaarlijk, maar ook helemaal niks. Je kan jezelf gek maken en anderen met je gedachten. Die kunnen een hoop ellende aanrichten. Maar je moet ook inzien dat het, dat het niet zoveel is. Nee, anderzijds, alles wat, wat je kan bedenken aan slechtheid... dat is ooit wel eens gebeurd ergens. Ik hoor je dan ook wel eens. Dus dat wil niet zeggen dat je het zelf gaat doen, want dat is jouw punt natuurlijk. Maar het begint wel met het denken natuurlijk. Ja. Het begint ermee dat iets gedacht kan worden. Ja. Maar misschien is het wel, is het wel net zo gevaarlijk om gedachten te verbieden, jezelf. Als jezelf. zelf... Ja, Laten zo gaan zien. Ja. Nou ja, dat, dat kan al niet eens natuurlijk, dus... Uh... Nee, maar mensen probeert, je probeert dat toch? Maar heb jij ook... Uh, de dat... katholieke kerk, daar hoort geen biecht bij, toch? Jawel. Oh, wel, ja. Ja, dat, nee, dat heb ik natuurlijk niet meer gedaan, hè. Dat is nee, dus de... je hebt niet letterlijk gebiecht? Ik heb niet letterlijk gebiecht. Maar ik vind het wel een intrigerend iets, hoor, dat biechten. Maar misschien krijg je dat dan toch wel mee door Zou alle het? rituelen en wat... Ja, ik weet dus het niet. Het idee dat je iets moet... Dat, dat als je het uitgesproken hebt, dat, dan, uh, dat dat iets oplost. Maar jouw ervaring is dus dat het... Uh... Eigenlijk niks oplost. Nou, nou, niet alles. Nee, maar extreem de andere kant op. Maar... Ja. Nou, wel dat alles bespreken met elkaar niet. Dat niet, dat, dat niet per se. Uh... En is dat veranderd sinds je een kind hebt? Nee, dat is sowieso als je wat ouder wordt, denk ik. Uh, uh, niet alles... Nou, bij mij veranderde het eigenlijk al het meest toen mijn broer ziek werd en uh, doodging. Die, uh, dat, die hield niet zo heel erg van overal over praten. En toen hij ziek was... Dat is een, was, een jaar of zes geleden uh, Even kijken, 2003. O, zo, oh, gezien, zo Acht alweer, ja. ja. Acht ja. Al, En die hield niet zo heel erg van uh, over alles praten. Ja. Maar toen hij ziek werd, en ik wel, ik ben dus de Ahoer van de familie. Dus toen hij ziek werd, toen dacht ik wel. Oh uh... jee, weet je, dat heb je zo geleerd als iemand. Uh... Nu kun je alles nog zeggen wat je wilde zeggen. Nu kun je nog vragen wat je wilde vragen. Dan word je er ook allemaal mee, mee doodgegooid met, met die romantiek van. Uh... Doe vandaag wat morgen niet meer kan en. Uh... Ja, ja, daar, daar mee, dat, ja, daar zit je dat dan mee. Dat is dan op, je ja. opgelegd als het ware. Ja. Door jezelf ja, dan ja. waarschijnlijk. Ja, nou, dus wat moet ik dan nog allemaal met hem bespreken? Wat straks niet meer kan. En... Precies wat hij eigenlijk nooit met jou wilde doen. Want <laughs> wat van, ik dacht, nou ja, later als wij tachtig zijn... dan zag ik ons dan wel zo vormen bij het graf van onze ouders samen. Ach, weet je nog. En alles bespreken. Wat natuurlijk ook al een naïef idee was... alsof hij op zijn tachtigste ineens dan wel heel anders zou zijn. Maar toen realiseerde ik me wel, ja, ja, dan kan ik wel van alles met hem willen bespreken, maar daar wordt hij heel ongelukkig van. Ja. Dat is iets. Uh, dat kan mijn behoefte wel zijn. Maar is dat ook omdat het familie is, omdat het misschien te dichtbij is? Heb je dat ook met sommige vrienden misschien die te dichtbij zijn, waardoor je je, je hoort wel eens. Je kan sommige dingen makkelijker met relatieve vreemdelingen bespreken dan met mensen die echt heel dichtbij zijn. Dat zou ook kunnen. Maar misschien geldt het sowieso wel. Misschien... Ik weet niet, bij mijn broer was het zo extreem omdat, omdat, hij, omdat wij niet heel erg veel over dingen spraken... omdat we dat niet gewend waren samen te doen. Dat was een heel extreem geval. Maar, we, maar misschien is het, is, het, is het met andere vrienden ook zo. Maar, heb je het maar, uiteindelijk wel geprobeerd? Nou, of ben nou, je verder gegaan dan je normaal zou gaan met hem? Toe? Nee, ik heb uiteindelijk... Uh, nou, heel simpel. Ik heb gezegd dat ik van hem hield. Dat wilde ik zeggen. En verder nou, is dacht een ik... Dat vond ik, vond ik zelf ook al heel wat. Hoe vond hij dat toen? Nou, hij was, het was een. Uh, hij zei eigenlijk ook van jou. Hoe ver hebben we het er niet over gehad? Dat is bijzonder? Dat was, ja, dat was heel bijzonder. Dat was heel bijzonder. En ook zo. En, uh, en ik heb gerealiseerd, oké, okay, dat, dat, die, die goede gesprekken, dat, dat, dat, dat kunnen wij niet. of Dat hebben wij niet. Dat doen wij niet. Dus wat wil ik dan? En dat ik dacht, nou, ik wil hem nog ik wil hem meemaken. Zo dus we gaan we wat doen. Dat deden we. We zijn toen wandelen naar de dierentuin geweest. Heel, heel klein, maar ook heel... Ja... Ruination Day heet het nummer. Een van de favoriete artiesten overigens van Esther Gerritsen. Het eerste stuk hadden we het gehad over ja, best wel pittige dingen al. Biechten, van je schuld af moeten. Nou, de laatste roman van Esther Gerritsen, die heet Superduif... die gaat daar in feite ook over. Het gaat over een meisje, Bonnie. Een heel jong meisje, een jaar of twaalf, dertien... die op een gegeven moment het vermogen heeft om mensen te kunnen redden. Op een gegeven moment laat ze het na... om de broer van haar beste vriendin te redden. En daar zit hem dus ook weer die schuld in. Het geweten en het gevoel overal verantwoordelijk worden moeten zijn. Dus ook, en ook overmoed. Dus. Ja. De inbeelding dat je iedereen kan redden en moet redden. Overschatting van jezelf ook. Of in ieder geval van je reddings, reddingscapaciteiten. Ja. Maar speelt dat bij jou in jouw leven ook? Een grote rol? Het geweten interesseert me vooral hoe dat bij sommige mensen helemaal op hol slaat. Terwijl ze vrij middelmatig leven leiden en niemand echt iets vreselijks aandoen. En andere mensen weet je, met de vreselijkste misdaden op hun geweten gewoon verder kunnen leven. Hoe komt het dat dat geweten eigenlijk zo, uh, zo slecht staat afgesteld misschien wel? Ja, ja. Kijk, het zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn twee lievelingsboeken van mij. De ene is Piet Kuiper, verheen, van een psychiater die een psychotische depressie krijgt. En dat als een gewetensrazernij noemt. Mm -hmm. En, uh, en denkt dat hij in de hel is gekomen en dat de hel eruit ziet zoals het leven op aarde. Maar dat alle mensen die hij kent alleen maar kopieën zijn van die mensen... om hem eraan te herinneren hoe slecht hij ze heeft behandeld. En hij kan geen zelfmoord plegen, want dan kom je in een diepere verdieping van de hel. Hij heeft echt een hele mooie logica daarvoor. Maar dat is een mm -hmm. dat loopt totaal uit de hand. Een andere lievelingsboek is de biografie van Speer, architect van Hitler. Mm -hmm. Schrijf je ook over. Ja, en die uh, laat minister van Bewapening... Die, die op zich wel leed onder waar, waar, waar hij verantwoordelijk voor was... maar toch ook nog... ja betrekkelijk goed functionerend doorleefde. Uh, nadat hij uh, toch ja, mee heeft gewerkt aan een van de misdadigste regimes in de mensheid. En, en die biografie gaat eigenlijk over, over hoe, hoe, hoe, verklaart hij, hoe verklaart hij dit voor zichzelf? Hoe verklaart hij dat hij wel denkend toch. Je zou denken geen slecht mens. Uh, niet heeft kunnen zien of willen zien waar hij aan meewerkte. Het mechanisme, hoe hij dat voor zichzelf uh, ja. uitschakelt. Ja. En, en wat hij, is de verklaring uiteindelijk? Ja, hij bekent wel het een en ander. En nou, Zijn dochter zegt op een gegeven moment... kan een mens meer bekennen en nog verder kunnen leven. Je kunt maar zoveel schuldgevoel aan nee, uh, om verder te kunnen leven... En de rest schakel je gewoon uit of zet ja, rest... je uit? Ja, dat, dat moet je omvormen tot iets anders of ontkennen. Gewoon oh, een overlevingsmechanisme? Ja. Want anders valt er niet mee te leven. Ja. Goh. Ik heb net kind naar de crash gebracht, nu gaan we even koffie drinken. Is dat iets wat jij ook doet voordat je gaat werken of ga je meestal direct naar huis? En nee, meestal aan... ga ik wel direct naar huis. Ik heb zo'n oude computer dat ik hem ook aanzet voor ik Teddy naar de crash breng. Zodat hij een beetje opgewarmd is als ik begin. En dan moet je wel, als je eenmaal zit. Is dat het ook? Dan moet ik... Ja, nee, maar anders duurt het heel lang voor de computer het doet. Ja, maar anders zou je ook wel beginnen. Is het ook een soort pressiemiddel voor jezelf? En hij staat nu nee, al... nee, nee, nee, nee. Ik, ben... nee, ik begon altijd uh, ochtends uh, te werken. Kost het je moeite om uh, de eerste nee. letter in te drukken? Nee, de enige afleiding is dat ik te veel eerst ga e-mailen en zo. Ja. Daarom ga ik ook maar niet twitteren en MSNnen en, msn en, en uh, Facebook en, en bloggen. Weet je voor een dag precies wat je gaat doen? Heb je een, een, een plan van vandaag ga ik een stukje schrijven of vandaag ga ik verder aan een roman? Of, of ja, laat ik heb het door wel elkaar een plan. Nee, nee, ik heb wel een plan. Ja, ja, ja, ja. ik weet meestal wel uh, vandaag aan het boek, vandaag aan de column, zoiets. Ja. ja. Wat is er nu bijvoorbeeld uh, handen? Um, nou, ik ga bijna op vakantie, en dus ik moet wat columns van tevoren schrijven. Oké. Okay. Dus dat, dat doe ik. En, en ik heb last van een, ik geloof een muisarm. Dus ik, ik doe eigenlijk niet zo weinig mogelijk Ik ga na de vakantie weer verder aan mijn boek. Weet je, bent bezig aan een nieuwe, nieuwe roman? Ik ben bezig aan een nieuwe roman, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. <lacht> <hijnen> Hoe, uh, er staan al letters van op papier. Ja, zeker. Het... Nee, ja? zeker. Ja, dat ja. Ja, nee, het, het ging over. Ik dacht, uh, ah ja, elk boek ben ik weer bezig, maar ik moet nu toch iets met meer handeling of meer actie of wat ik dan heb verzonnen, wat, wat, wat, wat mensen misschien zouden verlangen. Altijd een slecht idee. En toen dit keer dacht ik, nou kom op, je doet gewoon wat je zin in hebt. Dat doe ik uiteindelijk toch wel, maar dan ga ik daar nu maar eens meteen mee beginnen. En toen dacht ik, ik ga een boek schrijven over een vrouw die, die uh, meer van voorwerpen dan van mensen had. Dus de liefde voor spullen. Dat, dat oh, okay. zo, zo extreem mogelijk uitzoeken. Uit, uit de liefde voor spullen. Maar daar liep ik op opgegeven wel een klein beetje mee vast om daar een heel boek mee te vullen... Want zelfs Superduif is in jouw uh, optiek dan iets met veel handelingen? en veel nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee maar dat begon, ik dan, dat begon ik dan ook mee. Want ik, toen ik Superduif begon, heb ik gaan een leuke, lichte science fiction roman schrijven. Met oh ja. een held. Die... Ja. En dan uiteindelijk dan, uh, blijkt mijn interesse natuurlijk toch weer te liggen in waarom wil iemand überhaupt een superheld zijn? En dan, en dan wordt het toch... Ja, dan gaat het toch meer over, over, over de psyche van de superheld. Yeah. Over zijn avonturen. Ja, nou over een stuk straks meer. Maar zo'n nieuw boek, hè, dan, ja. uh, hoe gaat dat? Als je Voor het eerst gaat het, zit dat week te rijpen in je hoofd... of ga je gewoon achter een leeg nieuw Word document zitten? Want dat lijkt me nog wel intimiderend. Ja, ik begin dan nog wel Open met een... Open blank ja, document. Nou, weet je, ik begin dan met een schrift. Zo van, inderdaad, je kan niet gewoon achter de computer gaan zitten en beginnen. Ik moet eerst in een schrift aantekeningen maken. En ik moet boeken lezen eromheen. En dat doe ik dan zo'n beetje, maar dat is meer een, uiteindelijk blijkt het meer een soort uitstelmechanisme... of een opwarmingsproces. En dan en, en dan en dat schrift, dat komt misschien vijf bladzijden van vol. En dan begin ik uiteindelijk gewoon in dat lege woorddocument. Het staat er in het schrift losse, losse woorden, of toch wel zinnen, of een de structuur? Of... Uh, th thema's, gedachten. Ja. Misschien wat scènes... Confrontaties tussen personages die ik heb bedacht. Uh, elke herinnering uit mijn eigen leven aan uh, de grote liefde voor voorwerpen. Dus wat de associaties en dingen die ja. je zou kunnen gebruiken. ja. En dan de eerste letter op papier van, van de eerste zin? Uh, dat was, maar dat wordt het niet. Vanmorgen ben ik gestorven. <laughs> het ging eigenlijk over die, over die vrouw die dan. Die sterft en in haar hemel terecht komt, waar, waar alle mooie spullen weer zijn. Koffie, ja, we zijn er. Zullen we naar binnen we... of naar buiten? Ja, ik vind buiten wel prima. Ja. Bedieners hier of niet? Nee. Somewhere between The wind and the dove Lies all I sought in you And when the wind just dies When the wind just dies And the dove won't rise From your windowsill Well I cannot tell you Which way it would was not this way too for the wind and the dove, for the wind and the dove. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh. And I am a child, of. Uh... -oh.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 If it was not this way too, for the wind and the dove, for the wind and the dove, whoa whoa whoa whoa, whoa, whoa. and I am a child of. Child of Linger on, mm -hmm. I peer through the world. Dat de eerste zin vanmorgen. Uh, morgen ben ik gestorven. Oh ja. Dus, want ik wilde gewoon dat die... Ik, het ging eigenlijk... Ik dacht, een vrouw die... Dan, die, die, die, die, die, die, maar. De, een vrouw die, die... Het ging namelijk over... Er moet natuurlijk toch een soort van conflict zijn. Als iemand van spullen houdt, nou is prima. Maar het uh, uh, wordt natuurlijk alleen maar een dramatisch verhaal als dus dat ten koste van iets anders gaat. En, en, en hierin ging het ten koste van haar dochter. Dus ik wilde dat ze een volwassen dochter had. En, uh, en dat de vrouw ziek is en sterft en dat die dochter bij haar uh, komt wonen. Want die dochter wil, wil, wil haar moeder helpen, wil een band met haar moeder... maar haar moeder heeft er helemaal geen behoefte aan. En op het moment van sterven sluit ze haar dochter op de kamer op... zodat ze rustig alleen kan sterven. En in een hemel terecht komt waar al haar lievelingsspullen weer zijn... maar dan nu heel en niet versleten. Maar dat is eigenlijk bijna het einde een einde van een boek of, of, een, of een middel of een vooruitblik... Uh, dus, dat, dus dat was de eerste scène die ik schreef. Maar dat zal niet de eerste scène worden in het boek. Dus dat is nog open. Ja. ja. En uiteindelijk bleek gewoon alles vanuit het perspectief van iemand die alleen maar van spullen houdt wel heel benauwend te zijn. Dus er is nu een perspectief bijgekomen. Van de dochter. Ja. Hé, hey, superduif. Uh, dat begint en het eindigt ook met dat ze, dat ze dood wil. Die dood, daar ben je wel heel erg uh, mee bezig. Is dat... Moeten we dat niet zo letterlijk nemen. Nou, dat is bij haar wel heel letterlijk, ja. Nou ja, dat kind heeft een doodsverlangen. Maar dat. Daar schaamt ze zich voor. En dat is. En ze vindt het mi minder beschamend om te zeggen dat ze een superheld is, liever, liever de meest bizarre fantasie en bekennen aan iedereen dan zeggen dat je eigenlijk dood wil, want dat is uh, aanstellerij. Ja. Dus dat is eigenlijk ja dat is eigenlijk simpel gezegd het conflict ja. in haar. En doorvoel jij ook uh, haar. Ongeluk, want ze is diep ongelukkig. Ze wil dood. Dus ze wil niet voor niks dood. Maar doorvoel jij dat ook? Ik doorvoel het namelijk niet, niet helemaal. Ze zegt het wel, het staat er. Maar ja. dat is verder niet helemaal uitgewerkt. Heb je dat bewust gedaan? Is dat niet zo belangrijk verder? Nou, het is vanuit haar perspectief geschreven. Dus zij, voor haar is het ook een taboe gedachte. Ja. En ik weet het niet... Maar je wil dood omdat je, omdat je pijn hebt. Nou, maar kijk... Zij heeft dus een verlangen om een groot iemand te zijn, om groot dingen te doen, om iets te betekenen. En ze denkt dat dat een verboden verlangen is. Want ze is het kind van bescheiden ouders. En ik denk dat, dat zijn ook haar voorbeelden. En ze houdt van die ouders, en dat zijn, dat zijn ook echt voorbeelden. Dus zij. Um... Dus ze heeft dus het verbod op wie ze wil, wie ze, wie ze wil zijn. Dus ze wil, ze wil groot iemand zijn, maar mag dat niet van zichzelf zijn. En dat, is, dat is, maakt natuurlijk iemand depressief. En daardoor wil ze dood. Als ze gewoon mag zijn wie ze wil zijn... dan wil ze misschien wel helemaal niet dood. Maar zij kan dat conflict niet verwoorden. Dat begrijpt ze zelf niet. Dus het enige wat ze nog kan voelen is, ik wil hieruit. Ik kan dit niet. En dat noemt ze, ik wil dood. Tot zover de uitleg. Het <laughs> nee, is een, een heel bijzonder boek. want Ze, ze, ze is... Uh, hè, Bonnie, Bonnie Mol heet ze. Hoe zit het eigenlijk met haar behoefte aan vriendschap? Want die lijkt er niet zo te zijn. Ze heeft op een gegeven moment wel een vriendin... maar die wijst op een gegeven moment heel hard de deur. Of dit wil ze gaan doen, dat lukt uiteindelijk niet. Maar heeft zij, heeft zij vrienden nodig? Ja, maar ik denk dat ze nooit echt vrienden... Uh... Ze laat het niet toe, hè? Dat ze nou helemaal niet door heeft wat vriendschap is. Dat, dat ze helemaal niet door heeft dat die behoefte er is en dat een mens dat nodig heeft. Maar dat, dat, dat ken ik. Dat... Want ze gaat naar de middelbare school op een gegeven moment. Ja. En de twee mensen die ze nog kent van vroeger, daar verliezen ze eigenlijk contact mee. Die, uh, ja, die krijgen een sociaal leven waar, die komen in een vriendenclub en zij uh, brengt de pauzes in totale eenzaamheid door. En, dat vindt ze, ja, daar vindt ze eigenlijk niet zoveel van verder. Dat mist ze ook niet. Die socialis, ze voelt zich niet eenzaam, lijkt het. Ja, maar als je je eenzaam voelt, dan moet je ook erkennen dat je die mensen nodig hebt. Ik denk dat ze dat niet eens wil. Uh, ze is heel erg bang om te veel te zijn. Dus ze wil best wel met die vrienden nog omgaan. Maar denkt, ja, ze wil niet in de weg staan. Ze wil niet. Uh... Zit dat erachter? Ze mag er, ze mag er niet zijn? Of... Ja, er de angst om te veel te zijn en, dan, en dan, dan je toevlucht zoeken van... ik heb ook niemand nodig. Ik wil ook helemaal niemand hebben. Om daar maar helemaal vanaf te zijn. Om, om, uh, om die confrontatie niet eens aan te gaan. Ja, en hoef je dat, dat je zelf... ongeluk niet te voelen. Ben je ook nooit ergens te veel, je staat niemand in de weg. Je kan niks verkeerd doen. Maar er staat nergens dat ze zich eenzaam voelt. Voelt ze zich eenzaam? Nou, dat denkt ze niet over na, zeg je. Nee. Ja, maar het is zo... Kijk, ik kan ook... Um... Kijk, met een man en een kind heb je, heb je een soort automatisch sociaal leven. Al is het maar een klein sociaal leven. Maar zeker ook toen ik nog geen kind had, maar ja, dan woon je alweer samen. Maar dan kon ik zo dagenlang bijna niemand zien. En dan dacht ik ook, ja, maar waarom zou je mensen zien? Komt dan over nadenken, wat, wat, wat heb je daar dan aan? Alsof, alsof, dat, een soort, alsof dat een som is, of een, een wiskundige opgave. Wat heb je, wat is het nut van... En zodra ik dan iemand zag, dan was ik helemaal verbaasd. Hoe leuk dat was en hoeveel licht ja. en lucht dat gaf. En zo'n soort verbazing. Oh, dit, is, dit maakt het leven echt veel beter. Maar dat kan ik iedere dit keer... Dit heb ik dus gemist, maar ik wist niet dat ik het miste. Ja, en dat, heb, en dat kan ik iedere keer weer vergeten. En ik neem aan dat ik niet de enige ben op de wereld die dat heeft. Ja. Dus dat, dat kan een mens... Ja, ben je dan eenzaam in die dagen tussendoor? Nou, weet ik niet. Ik denk als je op een school, misschien op een school rondloopt... en je ziet de anderen dat wel heel erg hebben... En ja. dat het dan... Uh, maar daar heeft zij in ieder geval in, in jouw roman geen, geen last. Nee, dat laat ze in ieder geval niet toe. Nee, nee, dat doet ze niet aan. Ja, maar het is ook een soort van... ik doe niet aan menselijk. het, het is ook gewoon haar arrogantie. Ze wil helemaal niet een gewoon, ze wil helemaal niet een gewoon mens zijn. Ze wil niet een, een lelijk, onaangepast meisje zijn zonder vrienden. Ze wil ook niet met de, met, de, met de andere kinderen omgaan die ook niet populair zijn. Want ze vindt zichzelf veel beter. Ja. Maar de andere kinderen, de, de, de welpopulaire, daar is ze bang voor. Dus dan, dan maar totale afzondering. Maar zodat je wel nog steeds in je fantasie kan blijven zitten. Ik sta überhaupt boven iedereen. Ja. Buiten en boven alles en iedereen. En dan is zij dus, uh, ik denk, ja, in haar fantasie waarschijnlijk, maar misschien bedoel je wel echt, een, een, een, een, een superman. Hè? Ze kan rondvliegen en mensen redden, zonder dat ze het zelf doorhebben. Ze kan iemand die op een kruispunt afloopt, uh, uh, per ongeluk uh, tegen iets aan laten stoten, ja. ik noem maar wat, Wordt die net niet onder die auto komt. Um, waarom zou ze dat willen eigenlijk? Waarom wil ze dat niet normale mensen mens zijn? Waarom wil ze iets exceptioneels kunnen? Er is een diepe angst dat wat je bent niet goed genoeg is. Want dit, dit kan het niet zijn. En als je in het echt niet, niet durft... Uh... Als je in het echt veel groter en geweldiger iemand wil zijn... dan je denkt dat je bent... en je durft dat in het echt niet na te streven... en je zou ook niet weten hoe of waarin... Mm -hmm. Ja, dan blijft er alleen fantasie over. Wat is die rol van haar ouders daarin? Want het lijkt ideale, lieve ouders. Uh, Steunhaan, alles. Altijd geduldig. Ze huilt elke morgen heel hard als ze, als ze wakker wordt. Want ze kan de dag eigenlijk niet aan. En haar moeder... Ja, helpt haar daar heel geduldig doorheen. Wat, uh, wat hadden die ouders nog anders kunnen doen? Of uh, kunnen die... Ik weet niet of die ouders heel veel anders hadden kunnen doen. Dat wilde ik... Dat is natuurlijk als schrijver ook wel een soort de opzet voor mij of de, de Je de Ik echt medelijden met ze. Ja, nou, vader met Ja, oh, gelukkig. Ja, nee, ik wilde ook. <laughs> dat je, we moeten. Ik wil dat je een beetje met beide zou kunnen identificeren. Nee, dat, het moet niet duidelijk zijn. Ja, natuurlijk, dat kind wordt verpest en die en die vader slaat ja. dan, dan is het duidelijk verhaal. Uh. Nee, soms loopt het. Ik weet niet of ze iets anders hadden kunnen doen. Soms loopt het gewoon net allemaal mis. Soms, soms sluiten die karakters elkaar... Zo gaat dat toch in het leven? Dat die bescheidenheid van die ouders... nou net het ergste is wat hun dochter kan overkomen. Ja. Yeah. Dat is geen slechtheid van die mensen... Zij gaat op een gegeven moment... Uh, merkt dat ze kan schrijven. Ze mag schrijven voor het schoolkrantje. Um, en daar krijgt ze waardering voor. van mm -hmm. die man, die de, de eindredacteur. En de heer Nederlands is geloof ik, meneer Wening. En ze gaat helemaal op in dat schrijven. En op een gegeven moment gaat ze daar zo in op... dat ze vergeet iemand te redden. De broer van haar vriendin. een ja. Sjoerd. Ja. Um, daar schrijft ze dan ook weer een verhaal over. Dat ze duif is, dus dat is haar coming-out als superduif, superman. En juist daardoor wordt ze populair. Mag ze ineens met al die vrienden van, van haar vroegere vrienden omgaan. Ja, met de stoere ja. mensen omgaan. Ja. Dat is wel een verrangend wending van het lot. En ja. over die dood van die broer voelt zich niet heel schuldig, lijkt het. Nou ja, ze voelt zich eerst verantwoordelijk, maar... Nee, ze is daar niet echt mee bezig. Het is ook een beetje jaloers. Het is jaloers. een beetje alsof ze met de dood van die broer haar sociale leven koopt. Ja, uiteindelijk, ja. Nou, nee, wacht. Ja, nee, juist niet. Nee. Ja, nu doe ik hetzelfde als mijn personage. Nee, dat is, dat is haar angst. Ze denkt... Alsof hij een soort offer is. Ja. Ik heb hem niet gered. En nu maak ik er ook nog mooie sier mee door daarover te schrijven. En nu word ik populair. Dus, dus, dus het is geofferd en nu. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat, is, dat is natuurlijk een, een, een verbeelding van het schuldgevoel. Ja. Maar ik, ken, ja, ik, vind zo, ik, ik herken dat die logica is voor mij zo vertrouwd dat ik er nog in mee ga ook. Op... Maar het is niet. Nee. Het is natuurlijk onzin. Die jongen is niet gestorven omdat zij een column aan het schrijven was. Nee, maar dat denkt, dat denkt zij wel. Ja. ja. Maar ze wil zichzelf die schuld. Ze wil die schuld op zich nemen of zo. Ze zoekt die schuld, het wel. Ze wil schuldig zijn. Jee, Nu nou. weet ik het niet meer. Eerst maar koffie bestellen. Ze ja. zouden meer verdienen, dacht, een dacht jij, maar misschien moeten we toch even halen. En de roman romantische zich grap in Haarlem. Ja. En dat gaat er zo over. Ja. Baby, me come, come on, baby. Come on. Come on, baby. Give me what you come on, baby. Catch me. Just keep asking me what you come Met Falling Down. Ja, Haarlem. We zouden oorspronkelijk naar Haarlem gaan... omdat daar de roman uh, Superduif zich afspeelt. Ja. Maar dan heb je hem iets opgebiecht. Ik ja. weet niets van Haarlem. <laughs> ik, ik weet helemaal van niets geweest. van... Sorry, niet? <laughs> ik ben er wel eens ooit, niet? Ik ben er wel eens geweest. Ja, ik rijd er door. Ja, nee, dus ik ben er wel eens geweest. In de toneelschuur. En, uh. Maar ik weet heel weinig van Haarlem... Maar ik wilde, de mensen moesten wonen op een hele beschaafde plek. Ja. Het speelt ook geen hele grote rol. Het speelt niet. geen grote rol. Nee. Maar ik, ik maak me er maar vanaf dat, dat Tom Waits wel eens zei dat hij die schreef heel veel over New Orleans. En dat hij daar nog nooit was geweest. Maar dat dat ook wel goed was, want dat de meeste mensen die zijn muziek hoorden, ook nooit in New Orleans waren geweest. Dus dat we het alleen maar moeten hebben over het beeld dat we van New Orleans hebben. Ja. Dat was natuurlijk voordat New Orleans door de ramp werd getroffen. Maar ik dacht, ja, Haarlem, beschaafde plek. Ik dat... Vrij neutraal, je hebt niets te maar Ik geloof dat als je in Haarlem... dat het, het, het, het, het Nederlands wat men in Haarlem spreekt... het meest doorgaat voor beschaafd Haarlem. Nederlands. Is ABN. Ja. Nee, dat speelde niet een hele grote rol. Maar dacht, nou, dat klopt wel, Beschaaf, ja. beschaafde plek. Ja, want ze zitten nu in uh, Oost. Uh, in uh, Watergaasmeer is dit volgens mij. Dat is ook heel beschaafd. Ja, toch? Een... Ja, dat had hier heel gekund. Heel goed gekund. Eigenlijk, misschien. misschien ik ja. woonde toen nog niet. Ik woonde toen nog in Bos en Lommer. Oh, ja. En dat was geen goede plek voor mijn roman. Misschien als ik hier had gewoond, dan had ik het een Watergaasmeer laten afspelen. Ja. Net, net als het diner. Zo. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat is. Dat was misschien nog, nog, nog beter geweest. Maar het is wel grappig wat je zegt, want. Ik zei dat Karel van der Dreven dat niet ooit. Je kan best een oordeel van een boek hebben zonder het gelezen. te <lacht> dat in het Maar dat is net zoiets als ze over Haarlem schrijven... terwijl we er heel weinig vanaf weten. Ja. We hebben het over schuld gehad. Ja. En uh, biechten. En uh, schuld die uh, Bonnie aangaat door uh, de jongen niet te redden. ander groot thema, maar dat is meer in je boek wat net verschenen is... Een bundeling verhalen, je hebt iets leuks over je, dat is al uit hè? Ja, dat is al uit. Dat is net uit. Ja. Een bundeling van al je verhalen, essays, columns, of niet allemaal, maar een selectie daarvan. Ja, selectie, ja, alles uit de laatste tien jaar, maar alles wat, wat een beetje non fictie is eigenlijk. Ja. Columnsachtig, ja, artikelen. Hun, uh, ja, een hele verschillende bladen zeg ik, FIFA zowel, maar ook tirades, literaire tijdschriften. Ja. Ja, grappig. Maar in, in, ja, wat, wat daar heel erg in zit, is het, is het denken. En het denken niet stil kunnen zetten. Dat is volgens mij ook een groot thema bij jou. Ja. Um, heb je daar inmiddels middelen voor gevonden om het denken stil te zetten? <lacht> of is dat het schrijven? Um, nee, ik denk niet dat dat ooit gestopt uh, kan worden. Maar uh, nee, het gaat altijd over hoe je, hoe je, hoe je het... Uh, ik, denk, ik denk dat dat een levenslang thema blijft... Hoe je dat in je hoofd niet uit de hand laat lopen en hoe je. Gaat het vooral om, want ik moest er vanmorgen even aan denken toen ik eh, naar het, fietsen van. Uh, oh, doe ik doe mijn recorder het wel. Dat ik had het natuurlijk wel opgeladen maar ja. ik ben ik toch bang dat iets met, met de kaart is. Je beeld ja. je, beeldt je altijd het ergste in. Ja. Is, is dat voor jou het, het erge van het denken? Of is het, is het gewoon ook dat je. Het is wel meestal het ergste inbeelden. Of ik noem het wel eens, het lijkt wel alsof ik alsof. Mijn gedachten constant proberen te kiezen voor de meest oncomfortabele werkelijkheid. Oh god, het zal toch niet. dit en dit zijn. En dat, dat wordt altijd te groot en te echt. in mijn hoofd. Ik kan. Uh... Je noemt zelf als voorbeeld dat je weggaat en dat je altijd denkt, het uh, staat het gas nog aan. Ja, nou die gaat weer, die gaat wat beter nu. <laughs> dat heb ik niet meer zo erg. Dan nou, het is heel, kijk, als het goed met mij gaat, dan verlies ik mijn sleutels, dan verlies ik alles. Dat, dat, dat, dat, dat is dat, dat in, in wel... gedachten. Nee, Echt? als het echt goed met mij gaat, dan denk ik minder na. En dan ben ik me minder ben ik minder alert en minder bezorgd. En dan onmiddellijk verlies ik sleutels, laat ze in de fiets zitten... leg ze op het autodak, enzovoort. Dus dat... En dat is altijd een goed teken. Maar het betekent dat dat niet, goed, niet al te goed met je mag gaan van iemand? Of betekent dat je tegen straf wordt als het goed gaat? Uh, dat je meteen straf wordt? <laughs> oh, nou, ik, weet, ik heb wel... Nee, dat, dat geloof ik niet. Maar ik heb wel eens weer een bij uitgeroepen. Ik vind het dat, dat ik een keer een fietsslot in de gracht liet vallen... En toen riep ik uit. hè dat ben ik. E let ik even niet op. Zie je nou wel. En dan gaat alles mis. En daarna zeg ik, nee, dat mag je niet zeggen. Nee, maar ik ben soms zo. Uh, bezig dat met... klinkt een beetje als bijgeloof. Dan, uh... Ja, ja, nee, maar dat meen, meen ik ook niet. Maar dat roep ik dan uit. En daarna zeg ik, nee, dat mag je niet zeggen. Dus dat, dat, dat. dat, dat... Nee, ik, ben de hele tijd, ik ben soms nogal wat overbezorgd voor alles wat er allemaal mis kan gaan. Dus, dus dat, het voordeel daarvan is dat je dan niet zo vaak dingen vergeet. Of je wordt te bezorgd en het gaat zo erg in de overdrive dat je alsnog alles vergeet. Of ik laat het allemaal los en dan, en, en, en dan gaat het goed met me en dan vergeet ik dingen. Maar dat is dan niet erg, want dat vind je dan ook niet erg. Het eerste uur van een aflevering van Zomeravonden met Esther Gerritsen in het Goede Gezelschap van Hans de Geus. Esther vierde afgelopen donderdag haar 40ste verjaardag een mooie aanleiding om dit gesprek in Nachtvluchten op Radio 1 bij Max opnieuw de revue te laten passeren. Straks, na het nieuws, het tweede deel. Voor vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... kunt u ons op verschillende manieren bereiken. U kunt mailen naar nachtvluchten Omroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. En u kunt daar eventueel een bericht achterlaten in het gastenboek. Let er dan wel op dat natuurlijk uw pennenvruchten... ook door andere luisteraars en lezers gelezen worden. Op diezelfde site, nachtvluchten.fm, kunt u ook nog steeds meedoen... aan de prijsvraag van Dr. Frank, die hier vorige week de gast was. U maakt dan kans op één van de drie exemplaren... die door uitgeverij Carrera ter beschikking werden gesteld... van Snel Slank met Dr. Frank. Ik zal in het komende uur de vraag wel even formuleren... voor een ieder die geen computer heeft. Het is tijd voor een kort journaal... en daarna gaan we dus verder met Nachtvluchten... het gesprek met Esther Gerritsen. Graag tot zometeen.